Tears we cried, a flood Got all kinds of poisoning Of poisoning my blood I took my feet to Oxford Street Trying to right a wrong Just walk away, those windows say But I can't believe really feel like Christmas at all. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Femke Bloem. Femke is uh, nou ja, eigenlijk te veel om op te noemen: ik noem maar een paar dingetjes. Schilder is, yogalerares, heeft een praktijk, heeft een boek geschreven, maakt prachtige harpmuziek waar ze bij zingt. Dit even ter introductie voor de mensen die het eerste uur gemist hebben en die nu na het nieuws ingeschakeld zijn.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 ik durf bijna niet moeten zeggen dat ik, het, dat ik het ben, zeg maar. Het kaarsje brandt echt aan twee kanten. Want ja, je doet zo ontiegelijk veel. En ja. alles op hoog niveau, ja. vind ik, eh, zoals ja. het mij eh, overkomt. En ik heb je schilderijen natuurlijk ook gezien. Uh, mm -hmm. Ja, die zijn prachtig. Uh, dus kunnen ze kunnen ook de mensen op de site bekijken. Ja. Dus ook daar ben je een kei in. Dus ja. Ja, het is uh, wat ik krijg en heb gekregen. En...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 Nee, maar goed, het zijn toch twee verschillende disciplines. ja, dat dus, het. ja ik vind het, En vind ik beheers ook... beide. Ik beheers verschillende disciplines, inderdaad. Ja, mooi. En volgens mij vind je het toch allemaal even leuk. Ja, ik kan ook heel moeilijk kiezen. Je ik je vind je het verschrikkelijk als ik... Je vertelt het ook zo van... Ja, ja dit, eigenlijk doe ik dat. En ja. Volgens mij wil je nog veel meer. Ja, ja ik, ik weet zeker dat ik bijvoorbeeld ook heel goed uh, viool zou kunnen spelen. Ik weet gewoon, dat als ik ja. het eenmaal begin, dat ik dat goed zou kunnen. En uh, beeldhouden. bijvoorbeeld. Ik heb het al een beetje al gedaan, maar ik heb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 Ja, dit soort dingen dat, zijn een beetje sacraal-achtig. Ook omdat het zo wonderlijk is hoe dat dus tot stand komt zo door mij heen. En ik denk, ja, je, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik kan geen noodlezen lezen op bladmuziek, maar ik maak dus wel veertig composities. Ja, weer is dat heel...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 de andere uitstap. Maar het is een geweldig leuk kind, heel slim. En ik denk ook dat hij heel muzikaal is. Maar omdat hij dus mij dat de hele tijd ziet doen, is het normaal voor hem. En heeft hij dus mij minder de neiging dat ook te gaan doen. Want hij, hij denkt: ja, god, weet je of, uh, Heel vaak ook als ik optreed, dat is best wel grappig, uh, dan wordt iedereen stil. Maar dan gaan doorjuist praten. Oh, die, zo gaat ze weer met die harp. Oh, dat ken ik wel. Ja. Ja. Ja. dat heb ook, ook al zo dan vaak dan gehoord. Ja. Hij <laughs> ja. <laughs> <laughs> komt een beetje zijn neus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 Dat uh, komt ook zo over, als ik jullie zo uh, bezig ja. zie. Ja. Ja. Nou, ik ben natuurlijk zelf ook een beetje kind gebleven. Hoe kun je dat nou dat zeggen? Dat is, <laughs> ja, ja. is leuk. Ik had vanmiddag leuk. bij Ananda, waar we dus, en uh, <laughs> kwamen er ook mensen van, nou, dus ze heeft, ik dacht dat ik met een meisje van 16 aan het praten was. <laughs> zo, uh. ja. Dat is als compliment bedoeld. Ja, dat weet ik, ja, nee, ja. vind ik ook helemaal oké. Okay. Nou dat... Uh, dit heb ik ook zo gewild. Vroeger zat ik, uh, ik keek toen uh, ook veel fantasyfilms. Bijvoorbeeld The Never Ending Story, Dan eindige ja. Verhaal. En. Uh toen dacht ik, wat is dat toch gek eigenlijk dat je dan uh, eens volwassen moet worden en alles moet verliezen wat je als kind al aanleg hebt en dat opnieuw moet ontdekken en zo oh, altijd gedoe, weet je? Ik blijf gewoon kind. Ik heb het echt besloten. Een Picasso idee dat eigenlijk. Ja, had je het ook? Ja, Picasso. Die oh. zei dat ook. Van, uh, je hebt geen idee hoeveel energie het kost om kind te ja. blijven. Hè? Want ieder, is, uh, iedereen zei over zijn schilderijen van, ja, dat kan ik ook. Nou, maar ja, dat ben ik dat verleerd. Ja, ja. ja, het is ook wel een offer wat je brengt. Want ik, ik heb inderdaad wat moeite met wat meer volwassen dingen. Maar ja. Uh, ik weet wel zeker dat juist al die mondelijke die zaken in mij door kunnen komen. Omdat ik een bepaalde puurheid heb gehouden. En ook enorm koppig erin ben geweest. Ja. Want het, ja, het is toch heel uitdagend. En de wereld verwacht wel van je dat je bepaalde de, dingen, dingen gaat doet. doen. Ja, ja, dat, dat is het ja. eigenlijk wel. Ja, nou, je moet al van, die dingen van, doen. Ja. Ja. Ja. Je, mag, je mag eigenlijk niet eens meer je blijven. Nee. Ja, we doen het toch. Ja. Nou, maar. ik heb er koppig in geweest. Ik had echt besloten toen van, uh, nee, ik, uh, het is me te veel waard. En, uh, maar ik was als kind ook wel, um, ook omdat ik dus zo ook vorige levens herinner en een bepaalde wijsheid droeg, net zoals de meeste sterrenkinderen. Um, wist ik wel dat, um, dat het dus niet in, in kindheid is, of zoals infantiel, of dat je echt kinderachtig blijft. Maar meer dat oorspronkelijke, omdat het niet daarmee kind. te ja, maken heeft. Speelsen. Ja. Waardoor ik, toen ik jong was, meer alsof het volwassenen overkwam. En nu dus wat volwassenen bijna gewoon veel jeugdiger. gelijk. Maar je hebt een soort absoluut leeftijd, hè? Ja. <laughs> nee. Dat is mooi. We gaan uh, naar de boekbespreking. Uh, oh. niet uh, naar de, la, uh, we de muziekbespreking. De muziekbespreking. We de muziekbespreking. Ja, ik spreek ja. met je, oké. Okay. <laughs> uh, de uh, muziekbespreking van Rob. Uh, Rob, uh, we, aan we gaan eerst even een stukje luisteren. luistert naar het uh, prachtige Third of Fifth van, uh, van Genesis.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 nu gekozen heb voor dit nummer van, van Genesis. Het is misschien een beetje een stevig nummer. Ik heb hem ook al lekker heel zacht gezet. Maar het is dat Peter Gabriel in die tijd nog de, de leadzanger was van de groep. En later zou Phil Collins, die ook vanaf het begin al bij zat als drummer, die zou de leadzanger worden. Nou, Phil Collins of sorry, Peter Gabriel hebben we in de vorige uitzending met Femke Bloem heb ik die in de muziekbespreking gehad door het nummer Don't Give Up. Want wat die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 En uh, zij zong toen het uh, prachtige nummer Dirty Windshield. Waarbij ze zichzelf uh, begeleidt op de piano. En uh, nou, daar gaan we nu eventjes uh, naar luisteren. You, at me a dirty you just got back from where the cycle You said you'd been in the sand. about when you were in a fight and you still survived you discovered a timeline without end and all you had was an See life as a chain of moments in pain. Kom ik erin terug, maar... Welkom terug, lieve luisteraars, bij Inspiratie Radio. Um, dankjewel Rob voor de mu of, uh, ja, muziekbespreking. Ik ga helemaal de, <lacht> in de war met mijn boekbespreking. Um, we hebben in de studio Femke, Femke Bloem. Zij is uh, harpiste en zij heeft uh, haar harp meegenomen. En, ja.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 zonder om iets te zeggen. Ja, we zijn er even stil van, denk ja. ik. Maar um, ja, dit was het nummer van de, de CD. Er staan natuurlijk heel veel nummers nog op. Ja. En, 13, 13 in ja. totaal, 13, ja. Is dat toevallig, 13? Of is dat je lievelingsgetal? Ja, nee, ja, dat is eigenlijk een ook een ongeluksgetal. Dat ja. wordt ja, een nee, voor jou niet. Nee, is niet, niet daarom juist. Ja, daarom stel ik de vraag. Nee, ja, ja. Ja, dat was toevallig. Ja, dat toevallig. <laughs> En um, waardoor is deze cd ontstaan? Wat wil je daarmee uitdragen? Oh, uh, nou ja, het is een beetje omdat ik dus zoveel nummers doorkreeg. En toch uh, dacht, ja, ze moeten gewoon namen hebben, ergens bij horen. En omdat ik uh, nou, destijds, toen ik begon hard te spelen, ook al bezig was met hekserij en uh, DRV's. Uh, toen was het gewoon een heel makkelijk thema om mee te werken. En ook omdat jaarfeest zo'n duidelijke energie hebben, zo'n duidelijk thema. En ja, die nummers die ontstonden daar omheen. En hadden inderdaad uh, zo'n beetje het gevoel. Dus, uh, en de andere nummers op de cd die dus niet bij een jaarfeest horen... dat gaat over dingen uit mijn leven. Dat zijn de laatste drie nummers hè, van de ja, cd. Ja, bijvoorbeeld uh, Story of My Life. Nou, dat is een nummer dat, uh, dat gaat eigenlijk dus over mijn leven. En Rose Croix, dat gaat over... Uh, over um, het Rozenkruis. Ik ben zelf ook Rozenkruiser geworden. En dat noemen we opgedragen dus aan die orde. De Amork. Marcel Messing, moet ik onmiddellijk aan denken. Oh, ja? Oh. Nee, nee is het dat, dat is Rozenkruiser. Optima ja. oh. Forma. Ja, ja. Okay. Oh, hij zal misschien mee uh, neerschieten als ik oh. hem dit zo zeg. Maar mm. ik plaats hem nou, Ik zeker. heb er nog niet in verdiend, maar zou het, het het het het het kunnen we. Hebben volgens mij wel wat van elkaar weg. En uh, wat staat er nog meer op? Ja, de Angel Speak dus, Dat noemen we wat zomaar gechanneld werd.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 het niet met woorden zegt buiten dan het zingen wat je erbij doet. Maar omdat je het dus via muziek tot uiting brengt, ben je internationaal ja, klopt. bereikbaar. Ja, en ook omdat ik dus niet echt een taal of een heel begrijpelijke aardse taal zing, is het gewoon heel universeel. Ja, maar het klinkt gewoon heel erg lekker. Ja, dank je. Ja, het is ook iets wat makkelijk in de mond ligt. Ja, voor en, jou. Ook. Ja, voor ja, jou, ja. Oh. Ja. Ja. ja. Ik begrijp er helemaal niets van. Je moet er al eens proberen, gewoon dat je zelf wat klanken uit te stoten en wat woorden in te herkennen. Nou, ik vroeg ik ook de hele dagen doen, Alleen tegen mezelf. En, maar het is makkelijk om te zingen dan om het te spreken. Het is volgens mij een hele zangerige taal van zichzelf. Ja. Mm. <laughs> en wil je nog live een nummer spelen? Um, nee, ik dacht misschien de... is het leuk om een beetje van de CD te laten horen. Okay. En dat is misschien dan handig, of grappig, om dan midzomer te nemen. Ja, als na, na, na midwinter, uh, ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, we gaan nu naar een visualisatie uh, de tijd van het jaar Jule, en daar heb jij een prachtige visualisatie over gemaakt ja. krakend vers uh, ja. <laughs> even de microfoon werd even anders neergezet ja. um, zou jij hem voor ons willen doen en dan uh, live in de studio ja. dus, uh, en dan staat het de tekst staat eigenlijk in het boek van jou hè ja, en deze is ook te downloaden van de website Je Levenswiel samen met de vier anderen die niet op de cd in het boek staan. Want dat waren er gewoon te veel, te lang, dat duurde ja, te lang. Begrijp ik, ja. Dus hebben we gekozen voor, uh, voor de, de landbouwfeest, dus zoals ik net al beschreven, uh, de, de Immolke, een uh, Mabon, nee niet Mabon, god, uh, <lacht> Lunessa en uh, Sawan, dus Halloween. En dat zijn de vier die uh, onder andere op de cd staan in het boek. En Jul, die zit er dus niet bij, dus die krijg je dan nu... Uh,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 was uh, het nummer Roze van mijn CD uh, Wheel of Life. En het gaat eigenlijk met als thema over de rozenkruisjes, heb ik begrepen of niet? Ja, of is dat, uh, het is uh, een nummer dat ik speciaal ge gecomponeerd heb uh, voor, uh, voor deze orde. Mooi. Ja. ja, dank je. Oké. Okay. <laughs> um, ja, we zijn alweer aan het eind van de uitzending inmiddels uh, gekomen. De tijd gaat echt mm -hmm. uh, heel snel. Ja. Vooral met zo'n gast als Femke. En, uh,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 vond had ik keer ook de Engelstalen voor. Had Oh, nou dan kan die nog gewisseld worden waarschijnlijk voor de Ja, mij maakt het niet uit, ik spreek net goed Engels. zo krijg je de Nederlanders. We dachten het verschil te maken, dus Aha! Dan is het even ontgaan. De volgende uitzending is op 8 januari, van 7 tot 9 weer. Dat ga ik dan weer zelf presenteren samen met mijn collega Mario van der Linden.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 ...dingen op de site doen. Dat ga, dat ga ik straks nog even doen. Dat ga je straks nog even doen, dat is geweldig. Ja. Dankjewel Rob, Rob Spruit daarvoor. Uh, mijn naam is Herman Harms. En Mario van der Lille. En wij hopen dat u met net zoveel plezier... ...naar deze uitzending heeft geluisterd... ...als waarmee wij hem hebben gemaakt. En we zijn bijna aan het einde... ...want we gaan eerst nog luisteren naar een mooi verhaal... ...door Femke. Nou, het verhaal hebben we net natuurlijk al een beetje gehad. Ja. Uh, ik heb uh, een stukje tekst en gedicht...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 Stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Alle VN-instellingen hebben vandaag de vlag half stok gehangen in verband met de begrafenis van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Volgens de Verenigde Naties is zo'n eerbetoon gebruikelijk bij een volwaardig VN-lid. Mensenrechtenactivisten vinden dat Kim Jong-il niet herdacht had moeten worden omdat hij zijn volk heeft onderdrukt en uitgehongerd.